Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Myanmar zijn twee journalisten van Reuters veroordeeld tot zeven jaar cel. Ze zijn beschuldigd van het stelen van staatsgeheimen. De twee deden in de provincie Rakhine onderzoek naar de manier waarop het leger met grof geweld optrad tegen de Rohingya-moslims. Ze waren daarbij op een massagraf gestuurd. Internationaal is er veel kritiek op deze rechtszaak. De twee journalisten hebben beroep aangetekend tegen het vonnis.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 De Armeense kinderen Howik en Lili zijn afgelopen de ondergedoken. Hun moeder schrijft in een brief aan het AD dat ze sinds zaterdag op een nieuw geheim adres wonen. Daar kunnen ze volgens haar met andere kinderen spelen en zijn ze ver weg van de angst en paniek. De moeder schrijft dat Hovik en Lili lijden aan een posttraumatische stressstoornis. En ze is bang dat die erger wordt als ze worden uitgezet naar Armenië. Uiterlijk zaterdag moeten de kinderen Nederland verlaten. Het weer overwegend bewolkt en er kan een bui vallen bij 22 tot 24 graden. Ook morgen en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af en zijn buien mogelijk. Smiddags blijft het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zo zitten we meteen in de racerij bij CFM. De single uit de jaren 80 van de Cap Band en Burnt Rubber. Het is uh, 7 over 2, Zandvoort, goedemiddag. Wij zijn er weer, studio Tolweg 10A en uh, Albert-Jan zit weer uh, tegenover mij. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, uh, goedemiddag kijkers. We zijn er weer, drie uur lang vanaf de Zandvoortse uh, Tolweg 10A. Wat met... zie jij er historisch uit? <laughs> nou, dat mag ook wel op deze leeftijd, toch? Ja, ja. Ja, want uh, waar doelt uh, Rob natuurlijk op? Een geweldig uh, weekend uh, dit weekend uh, in Zandvoort. Alles in het teken van de Historic Grand Prix. Het uh, festijn uh, is uh, gistermorgen begonnen in de stromende regen... op het circuitpark circuit Zandvoort. En het is drie dagen lang uh, historische races. Uh, Formule 1, oude uh, Formule 3, Euro uh, European Cup via Historic Grand Prix... De Formule 3500 races. Gisteren begonnen dus. En tot en met zondagmiddag volop racegeweld uit vervlogen tijden. En daar springen wij in dit programma af en toe ook op in. Allereerst natuurlijk met live verslag vanaf het circuit. En dat wordt verzorgd door onze collega Willem van Densen. En om kwart over twee gaan we voor de eerste keer schakelen met het circuit Zandvoort. En even sfeerproeven hoe het daar nu gaat. Ik zie dat op dit moment twee authentieke uh, Ferraris uh, over de baan scheuren. En er is dus natuurlijk van alles te zien: er zijn Porsche-demonstraties. Er wordt veel aandacht uh, geschonken aan de DAF. Wist je ooit dat Rood Slotenmaker in een Vario Matic heeft gereisd? Nee, echt nou, waar? Dat is echt waar. Uh, ook dat gaan we ophalen met wat polychroon uh, journaal. Uh, blikken we terug in de, in de tijd van uh, de, de, de Le Mans. En in de tijd dat uh, de Nederlanders daar uh, furoren maakten, waaronder natuurlijk Gijs van Lennep. Jan Lammers en wat al die meer voorbij komt deze komende drie uur. Daarnaast natuurlijk de vaste items zoals er zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Uh, houd de pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk ook meeschrijven geblazen. En natuurlijk vanavond niet, vergeet het alvast niet... de historic Grand Prix parade van zeven uur tot half tien vanavond in het centrum van Zandvoort. De auto's die nu nog op het uh, circuit rijden, zullen vanavond een parade verzorgen. dwars door Zandvoort heen. Een aanrader voor uh, mensen die van de historische uh, raceauto's fan zijn. En ook voor de toeristen die dit weekend natuurlijk in Zandvoort ook volop aanwezig zijn. Goed, uh, dat was de evenementenagenda. Het weerbericht blijft het mooi. Wordt het nog mooier. Morgen uh, vanavond, wellicht, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week uh, hadden we vorige week uh, ook een dier. Die is inmiddels uh, uh, gereserveerd. Twinkle, trouwens even nog even melden... die is uh, nog steeds... Uh, uh, verblijft hier nog steeds in het dierenthuis. Dat is een van de weinige honden die daar nog op dit moment zitten. Dus het zou fijn zijn als Twinkle ook een uh, thuis zou vinden. Maar vandaag gaan we naar de knagers. Oh! Ja, en dat zijn altijd hele korte verhaaltjes. Dus we doen er twee. En de een luistert naar de naam Messi... en de andere naar, naar de naam Harry. Nou, die associaties heb jij natuurlijk wel... Eh, niet, Messi is geen probleem, maar die Harry dat weet je ook wel een, een associatie mee te maken. Het gedicht van de week vervalt eh, vandaag, want we hebben Marco Termes eh, bereid gevonden... om zijn column race weduwe, eh, wederom ten gehoorde te brengen rond de klok van kwart voor vijf. Al die kerels zijn natuurlijk Formule 1 te kijken en naar de diverse autoraces. En de dames blijven dan alleen achter. Dus om kwart voor vijf de column van Marco Termes race weduwe. Verder natuurlijk ook gewoon Zandvoortsnieuws in het kort. En natuurlijk niet te vergeten: tussen 3 en 4 de kwalificatie van de Formule 1 in Italië op het circuit van Monza. Ook daar zijn we bij. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, En Volgens mij hebben we voldoende te doen als o jij vier minuten bezig bent met het uh, <laughs> oplezen van wat we allemaal gaan doen. Vanmiddag tussen twee en uh, vijf uur. Wordt weer een gezellige uitzending, dus blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio. Of kijken via wwwzfm livenl En hier is Shelly Roth. Op de zaterdagmiddag van CFM Zandvoort gingen we terug naar de jaren 80. 1984 om precies te zijn. Dat was Sherry Roth. En in die evening. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan uh, live schakelen met het uh, circuit van Zandvoort. Want we hebben een heel mooi weekend uh, daar. Historic Grand Prix. En uh, daarbij aanwezig is uh, collega Willem van deze. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag vanaf CFM uh, Zandvoort. Je zei het al, historische uh, Grand Prix dit weekend uh, aangehangen op uh, circuit. Nou, dat zal niemand in Zandvoort uh, ontgaan zijn, want uh, het uh, geluid is uh, leuk. En dat uh, gaat er richting dorp als ik het uh, goed heb, als ik kijk naar de vlaggen. Dus niemand uh, zal dat ontgaan zijn. Nou, in het teken natuurlijk uh, van de historie. En uh, we zijn nu bezig met een uh, demo. En dat is uh, uit verschillende klassen en verschillende jaren. En uh, de meest opvallende auto's uh, voor mij daarin, uh, dat zijn de... Ferrari's, twee Ferraris met de uh, Sharknose, zo worden ze genoemd. Uh. Dat zijn auto's uit uh, 1961. In 1961 werd de Grand Prix hier in Zandvoort gewonnen door één van uh, één zo'n Ferrari. Bestuurd door uh, ja, een welbekende door de jaren heen. Uh, Graaf Wolfgang von Trips uh, heette die man. En die won hij toen uh, met zo'n Ferrari. Ferrari wordt nu bestuurd door ook wel een, iemand uh, van uh, naam uit het uh, verleden in de Formule 1, Arturo uh, Metzario. Metzario gereden voor Ferrari, voor uh, Alfa Romeo, een eigen Formule 1 team gehad. Maar het meest bekend geworden eigenlijk, uh, op de Nürburgring toen met het ongeluk uh, van Niki Lauda, was hij degene die Lauda uit die uh, brandende auto gereden heeft. En die rijdt hier nu met die uh, Ferrari uh, Sharknose. Uh, wat ja Willem, het zijn uh, fantastische mooie auto's, uh, die Ferraris en al die andere auto's, van wie zijn die? Uh, die Ferraris uh, die zijn, uh, voor zover ik begrepen uh, heb, nog steeds in bezit uh, van Ferrari. Over het algemeen met die historische auto's, dat uh, zijn toch wat uh, meer gefortuneerde mensen... Uh, ja, die ook de auto's en autosport als hobby hebben en zeggen van hé, hey, dat is koop, dat wil ik hebben. En het mooie daarin is, voor een groot deel, ze laten ze niet in een stoffige schuur staan. Ze gaan er ook nog mee racen. En dat eh, zodat de rest van de wereld ook nog kan genieten van die mooie auto's uit vervlogen jaren. Ik heb gezien dat er ook diverse Le Mans auto's aanwezig zijn uit vervlogen tijden. Waaronder de Silke Jaguar, waar Jan Lammers toen mee gewonnen heeft. Ja, dat klopt. Uh, 1988 was dat uh, die silver check uh, was Ook die is nu op de baan en uh, rijdt een uh, demonstratie een aantal. Uh, die wordt uh, bestuurd door Andy Wallace. Een van de teamgenoten in 1988 uh, van Jan Lammers toen met die overwinning op Le Mans. Een andere Le Mans auto, of niet Le Mans, ook een succesauto waar Jan Lammers ooit uh, Europees kampioen Formule 3 uh, mee werd. Rijdt nu ook op de baan, dat is een rol. dus eigenlijk twee... Uh, succes van uh, onze uh, plaatsgenoot op de baan nu uit de vlogen tijden jammer genoeg ik geef geen van die beide auto's jan afgestuurd jan heeft al gereden eerder op de dag uh, met een uh, bmw het bmw waarin in 1999 de mans gewonnen werd door uh, jocham winkelhof onder andere en daar heeft uh, jan een uh, demonstratie mee gegeven uh, even, Wij gaan straks om drie uur ook kijken naar de kwalificatie van de huidige Formule 1 op Monza. Maar ik, heb, ik zie in het programma dat om vijf over, twee, uh, of, uh, vijf over half drie uh, de Formule 1 in, op Zandvoort wordt verreden. Dat klopt, ja. dit gaat van start. Nou, we hebben het over de historische Grand Prix. Als je kijkt naar de startvelden, onder andere in de Formule 2, Formule 3 en niet te vergeten de 500 cc-auto's. Uh, zijn het allemaal grote startvelden, die Formule 1, die valt enigszins tegen, want als ik het goed geteld heb, zien we daar maar acht auto's aan de start. Dus... Ja, en geen Nederlandse deelname, maar goed, in ieder geval wel die, die alle bekende, die uh, John Player Special, doet hij ook weer mee, die zwarte uh, Formule 1 auto? Nee, ik dacht niet dat die, uh, oh. nou we hebben vorig jaar natuurlijk hier uh, ook historische historie gehad, dus een uh, startveld. ...dat het nu een stuk minder heeft, heeft verschillende oorzaken. dit weekend is het tegelijkertijd in Amerika een vergelijkbaar weekend... ...waar een hoop van die deelnemers die vorig jaar hier aanwezig waren... ...met die v auto's autos volgekozen hebben om daar uh, naartoe te gaan... Er ...zijn een aantal... Uh, wat ik al zei, het kost uh, aardig wat centjes natuurlijk. Flink fortuneerde zaken die dit als hobby hebben. En ja, er zijn uh, is er Israël die heeft uh, drie van die auto's. Die heeft zo druk met uh, werkzaamheden en bedrijven dat hij geen tijd had om naar Zandvoort te komen. Ja, en dat speelt dan ook op het uh, deelnemersveld. Oké, okay, ja, van, uh, van Abidjan is dat uh, die John Player Special, de favoriete auto. Je weet wel ja, van mij, hè? Heb... He, is het uh, die oranje auto van Arrows? Die Arrows, ja, die, die Recno ja, Arrows. Ook die heb ik nog niet gezien, maar ja, ik ga zo uh, kijken bij de startopstelling uh, van de uh, Formule 1-race. Ik ga kijken of ze erbij uh, zijn en laat ik later horen aan jullie. Helemaal goed, dan komen we straks weer uh, bij je terug, uh, Willem. Dankjewel voor uh, dit moment en heel veel plezier daar. Dat lukt wel. Name Ja, dit hele weekend uh, staat in Zalvoort in het teken van de Historic Grand Prix. En uh, boeie, meteen denken aan uh, Eddie Irvine. Ja, die hield wel van, uh, van de vrouwtjes trouwens. En van de auto's was hij ook helemaal gek. Natuurlijk uh, bekend geworden als uh, Formule 1-coureur. Uh, en uh, ja, vandaar dat we deze plaat rijden. Cars and, uh, Girls, de single van uh, Prefab Sprouts. Ja, hè? Goed, Zandvoorsnieuws in het kort. Tot grote woede van veel bewoners van de Keesonstraat heeft de gemeente Zandvoort een eigen schommel van de buurt verwijderd uit een plotsoen. Het onderhoudsbedrijf Spaarne Landen constateerde dat het speeltoestel niet was verankerd in de grond. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de schommel is weggehaald uit veiligheidsoverwegingen. Je moet er niet aan denken als er wat er gebeurt. Omdat de schommel in de openbare ruimte staat, is de gemeente verantwoordelijk. De onvrede bij de Zandvoorten zit vooral in het feit... dat er na renovatie van de plantsoenen... er geen speeltoestellen voor de buurtkinderen zijn teruggeplaatst. We hebben dit opgelost door zelf toestellen te kopen... en de kinderen zijn blij. Er wordt dagelijks meegespeeld, al dus Ben Kubinga op Facebook. De gemeente zegt in een reactie een veilige oplossing te willen vinden. De berging van de afgelopen weekend 10 kilometer uit de kust... gezonken Deense zeiljacht Zwartleuga... Uh, zal naar verwachting uh, uh, gister, is gisteren... Uh, begonnen of uitgevoerd. De opdracht daartoe werd vanochtend verleend aan het scheeps- en bergingsbedrijf Multas Ship uit Terneuzen en Duck Diving uit Urk. Inmiddels zijn er weer het werkschip Multas Salver 3 en een drijvende bok commandant vanuit de Zeeuwse wateren onderweg naar Zandvoort. Voordat met de berging kan worden begonnen, zullen duikers eerst de situatie onder water inventariseren. Het schip zonk afgelopen zaterdag in slecht weer. De elf manningsleden konden zich in veiligheid brengen op een reddingsvlot en werden opgepikt door de KNRM. Hoe lang de berging in beslag zal nemen en wat het met het wrak gaat gebeuren... is niet te voorspellen en afhankelijk van de situatie die we aantreffen... aldus Leendert Muller, directeur van Multraship. De provincie trekt steeds meer campinggasten aan. In de eerste helft van 2018 streeg het aantal kampeerders in Noord-Holland... ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor met 23,3 procent... Noord-Holland is nog altijd vooral populair onder kampeerders uit eigen land. Kampeerterreinen kregen in het eerste halfjaar van 2018... 130.000 euh, Nederlandse bezoekers en 118.000 buitenlandse gasten. In dezelfde periode de, de, het jaar daarvoor... ging het om 115.000 Nederlanders en om 107.000 bezoekers van over de grens. In vrijwel heel Nederland wordt kamperen steeds populairder. Landelijk gezien wordt een stijging van 7,5% waargenomen... door het Centraal Bureau voor de Statistiek... De buitenlandse gasten komen vooral uit Duitsland 77% en uit België 12%. Alleen in Noord-Brabant en Limburg nam het aantal campinggasten af. Dankjewel Albert-Jan. Jammer dat de branding dan verdwijnt bij ons. Camping, de branding. Ja, wordt steeds populairder en verdwijnt er een camping. Ja, is toch wel zonde. Dat was het Zalvoorts in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de CFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Vond in Detroit in Amerika de uitvaartdienstplaats van deze Rita Franklin. Overleden op 76-jarige leeftijd. En die uitvaart, ja, dat was nog wel wat om te doen. Onder meer het jurkje van Ariane Krande, die viel niet echt in de smaak. En het liep ook uren uit. 6,5 uur duurde de uitvaart maar liefst. En dit was een oude single van haar, je hoorde: A Deeper Love. 1 minuut over half 3. Hier is het weer met Albert Jan. Op de eerste dag van de winterherfst, uh, statische herfst, herfst ja. staat hier, blijft het droog en zijn een flinke periode met zon. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en het wordt vanmiddag 19 à 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of 11. Morgen schijnt de zon flink, maar je trekt ook enkele wolkenvelden over de regio. Het blijft overal droog en bij een tot matige toegenomen noordoostenwind... stijgt de temperatuur morgenmiddag naar een aangename 23 graden. Na morgen blijft het aangenaam septemberweer. De zon schijnt geregeld, maar de kans op een bui neemt wel toe. De temperatuur is prima en dus stijgt de hele week... naar graden tussen de 21 à 23. Aldus Rico Schreuder. Het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. And we're going to go with the music. Here is Ship Trick. Het was een gouden van c Trick en I Want You To Want Me. Ja, en dat is een live versie die populairder is geworden... dan het singeltje zelf. Ja, het historische Grand Prix weekend. We zitten er middenin. Ja, en ieder jaar ten tijde van de Historic Grand Prix... besteedt ons Zandvoorts Museum aandacht aan de historie van het circuit van Zandvoort. Dit jaar zetten ze de spotlight op Nederlandse coureurs... in de zwaarste race ter wereld, de 24 uur van Le Mans. Natuurlijk denken we dan meteen aan Jan Lammers en Gijs van Lennep... Want zij wonnen namelijk deze slijtageslag ooit. Ook Maus Gatsonides, Henk Hogeveen, ben Pon, Twan Hezemans... Peter Cox, Jos Verstappen, Peter van Merkstein en Jeroen Blekenmolen behaalden een ereplaatsen op Le Mans. Maar wist je dat er alles bij elkaar zeker 46 Nederlanders... deelgenomen hebben aan de 24 uur? Eddie Hertzberger was er in 1935 de eerste... en in 2018 is er weer een nieuw hoofdstuk Nederlandse Le Mans historie... bijgeschreven met, uh, met natuurlijk uh, het racingteam van Holland. Bijna al deze rijders hebben hun eerste stappen op de autosportladder gezet... op ons eigen circuit van Zandvoort. Daarom zet het Zandvoortsmuseum deze bikkels van 24 augustus... tot en met 28 oktober in de spotlight. Van Zandvoort naar Le Mans, Nederlandse helden in de 24 uur... toont de successen, maar ook de mislukkingen... Ruim 70 jaar racehistorie komt tot leven. In foto's, filmbeelden, schaalmodellen, posters en memorabilia. Om het zo maar eens te zeggen. Baanvrij voor de 49 wagens die deelnamen aan de klassieker in de sportwagenracerij, de 24-uursrace van Le Mans. Een strijd vooral tussen Porsche en Ferrari. Porsche had in de Nederlander Gijs van Lennep en de Oostenrijkse jurist Helmoet Marco een uitstekend team dat in wagen 22 voortdurend in de kopgroep reed. Tijdens de nachtelijke uren moesten vele wagens voortijdig naar de pits terugkeren. In de vroege ochtenduren bleek dat de Porsche van van Lennep en Marco het veld aanvoerde en door zeer tactisch rijden wisten zij de race te winnen. In 24 uur legden ze 5308 kilometer af, een nieuw record. Voor de eerste keer in de geschiedenis van deze race mocht de Nederlander de overwinning champagne proeven. Hij scheen Gijs van Lennep uitstekend te smaken. starting from zero, got nothing to lose, maybe we'll make something. I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here Been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Just across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living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 Bij CFM Race Radio had je de zingel van Tracy Chapman en de Fast Car. Nou, weet je wie een Fast Car had in 1971? Gijs van Lennep samen met, een naam die we nog wel kennen uit de Formule 1 op dit moment... Helmoet Marco. Ja, en uh, Porsche Nederland heeft uh, in 2015 een interview gehad met uh, Gijs van Lennep... over zijn herinneringen aan Le Mans. Reden dus 45 jaar geleden in 1970... Met een Porsche 917, 4,5 liter. En daar werd ik eigenlijk zo in het diepe gegooid. Maar het ging op zichzelf heel goed. Want ik was helemaal gek op een 917 natuurlijk. Want dat waren natuurlijk echte auto's. Hè? Met 600, wij hadden bijna 600 pk toen met die 4,5 liter. Daar kon ik heel goed mee overweg. Wij hadden toen nog een heel lang eind, Waar één bochtje in zat, dat moest je niet vergeten. Want dan ging het niet goed natuurlijk. Want dan reden we natuurlijk inmiddels ook al 3,30 of zo. Of 3,30 of 3,40. En het allermoeilijkste was uh, s'ochtends. Als je het van donker naar licht... want dan heb je ook van die misflarden over de weg. En dan wil je lijf eigenlijk gaan slapen. En dan wil jij, moet je weer door. Dus je slaat een nachtje over. En dan moet je even geconcentreerd doorzetten. En jezelf af en toe zo'n tikje geven. Hoe was het gevoel met Porsche te winnen in 1971? Nou, er gingen er een heleboel stuk. In die wedstrijd. Onder andere door de bouten van de die afbraken en de motor kapot en uh, eentje is er ook gecrasht. Maar ze hebben bij ons, dat hoorde ik natuurlijk ook al veel later, toen ze wisten dat die Fembouten braken, hebben ze er bij ons in de, tijdens de pitstop elke keer één vernieuwd. Dan kostte het geen tijd. Dus wij kwamen, ik weet niet meer wat, s'nachts een uur vier of zo kwamen we al op kop te rijden. En als je dan s ochtends een uurtje of tien uh, denkt, uh, jongens, het gaat wel goed eigenlijk, dan moet je dus heel geconcentreerd blijven. En niet over gekke dingen gaan denken, want dan gaat het echt verkeerd. Je moet gewoon rijden tot vier uur, want dan, als de vlag naar beneden gaat... dan is het pas afgelopen. En toen hadden we nog een probleem, en dat staat eigenlijk nergens. Dat weet ik pas sinds een jaar. En dat heb ik van Klaus Bischoff. En Klaus Bischoff was toen monteur. Die zei, Gijs, we hebben tegen jullie gezegd, smiddels om twee uur... of niet meer remmen, of de remmen wisselen en een windje waaien." Hij zei, wat zullen we doen? Toen zeiden we, nou, dan remmen we dus weinig of niet. En dan gokken we het gewoon, tot hij breekt. Als hij breekt, hebben we pech gehad. Nou, hij brak niet. En daardoor win je. Maar dat is toch wel een mooi verhaal. Want dat hoor je pas na meer dan 40 jaar. Wat maakt de Porsche zo succesvol in de racerij eigenlijk? Ja, Porsche heeft niet voor niks meer dan 30.000 overwinningen gehaald. Het is natuurlijk kwalitatief. En over nadenken in de heren van de zoals ze het zo heet. Ja, dat zijn heel veel clevere jongens, hè. Ze kunnen in Duitsland gewoon technisch hele mooie auto's maakt heeft. En dat betekent niet dat het altijd even goed ging op Le Mans. ik kan me nog allemaal herinneren waar alle tanden van de versnellingsbak afvielen. Of afbraken. En toen reden we de laatste zes uur met, in, alleen in de vierde versnelling met de turbo in 1974. Worden we nog tweede. En dan hoor je dus de lage schalen, je hoort de zuigers, je hoort alles klappen en alles rammelen. En dan denk je dat dat allemaal nog heel blijft. Maar ja, dat was echt Porsche. Die, dat blijft gewoon in principe alles heel. In 1976, je laatste race, je laatste overwinning. Hoe was dat? En toen werd ik met Jackie X in de 1936 gezet. Ja, Dat was natuurlijk fantastisch, want dat was een superrace. Alhoewel ik daar ook weet, er is bijna niet helemaal dat er niet een keer wat gebeurt. Er is altijd wat. Nou, hier brak een riempje, ondanks dat we mijlen op lagen, er brak een riempje van de aandrijving van de inspuitpomp... Nou, bij X, X stationair naar de pits, riempje erop gelegd. En toen lagen we nog 11 ronden voor. Dus we wonnen met 11 ronden voorsprong. En toen. Uh... Toedeloe, of zijn, hè. Wat verwacht je van de uh, destijds uh, van de Le Mans van 2015? Ik denk dat Porsche dit jaar een enorme goede kans heeft. Want ze hebben er echt hard aan gewerkt, er veel kilometers getest en gedaan. En nogmaals, ik vertrouw die jongens. Eh, Twee-liter motor, uh, dikke turbo. Vier cilinder, klein motortje met 500 plus pk erin. Maar dan voor een elektrische motor met 400 pk plus. Dus dan heb je al 900 plus pk en meteen een vierwielendrijver. Ja, Wij reden vroeger al met een 917, waar niks op een aan zit van 900 kilo. En nu is op weg die 870 kilo. Zo'n 919. Dus het is wel gaaf. Hè? Het is super. Het wordt hartstikke spannend. Ik ben heel benieuwd. Mooie de herinneringen van uh, Gijs van Lennep aan uh, Le Mans. Hey. I'm losing my and flows are wet and taps are still running dishes are broken how did we get uit uh, de hippe van dit moment. Dat was Zet. En de middel. Ja, we gaan weer live schakelen met circuit van Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want die Van Gameren, je kent hem wel, hè, van uh, Formule 1 uh, op uh, Ziggo. Van Gameren die heeft 170.000 handtekeningen verzameld... voor een Grand Prix op uh, bijvoorbeeld Zandvoort. Want dat heeft zijn voorkeur. Nou, volgens mij hebben we nu al een Grand Prix uh, Sorry, ik ho hoor jullie haperend. Uh, uh. Maar goed, ik, uh, we zijn bezig met zo'n uh, Formula 1 race hier. over uh, 25 uh, minuten. En ja, je ja, kan zeggen wat je wil, maar er wordt uh, wel gegast. Uh, uh, acht auto's aan de stand. Start niet uh, favoriet van uh, Albert-Jan. Geen uh, John Player Special. Ik zie wel een oranje Aero's. Maar volgens mij was jij gek van die uh, cello. En de oranje je Die is uh, de auto die uh, gesponsord wordt. Onder andere uh, door Nordica. Uh, en, uh, de Nordica. Uh, We hebben een mooie effect. De leiding is in handen van... Uh, een billions en Williams en Williams. Ooit gereden door Carlos Roiterman. Nu is dat uh, Nick uh, Petmore. Uh, die heeft een uh, seconde v voor op, uh, op nummer 2 en 3. En die zijn hevig uh, aan het strijden om die uh, tweede positie. Op dit moment zien we op de tweede plaats terug. een March uh, 761 uit 1975 wordt bestuurd uh, door Gregory uh, uh, Thorns. En op de derde plaats is het uh, de... Shadow DN8 uh, met Jason Wright achter achterin. Dan kijken we even naar de tijden die gedaan worden. Naar nou, de leider in de wedstrijd rijdt toch een uh, 134 en dat zijn tijden die richting uh, de DTM gaan die we hier uh, een klein twee maanden terug uh, zagen. En de hoge snelheid tot nu toe gemeten op het rechte eind, dus vlak voor de Tarzanbocht, is toch zo'n 234 kilometer. Er zijn geen professionals achter het stuur, maar ze weten wel degelijk wat het gasgeven is. Ja, dat is behoorlijk snel inderdaad vandaag op het circuit van Zandvoort. En zijn dit ook auto's die we vanavond bij de parade gaan zien, Willem? Nee, dit zijn niet de auto's die we bij de parade gaan zien. Deze auto's, ja, die met veersdrempels en dergelijke, dat uh, werkt niet uh, met dit soort auto's uh, met vleugels, hun afstand tot, uh, tot het asfalt is uh, vrij uh, miniem. dus ja, ga je daarmee uh, de straat op het dorp in met veersdrempels en dergelijke, stoepranden, noem maar op uh, ja dan leidt dat alleen maar tot schade. Oké, okay, maar uh, ja, vandaag uh, reizen op het circuit, worden ze uh, onwijs of vies, dus ze gaan wel even de kar willen zien, uh, neem ik aan. Eén keer nog erop want... ze gaan de car wash in of niet de car wash in ja, ja. <laughs> nou, is het veel uh, flink poets worden ongetwijfeld want het uh, is en blijft uh, formule 1 en uh, bij formule 1 moet uh, alles uh, blinken en slimmen dus dat gaat uh, dat zal ongetwijfeld gebeuren uh, straks zo is het dankjewel willem voor dit moment op het circuit this is on phenomenal <hit>. album <laughs> They jaws locked when I swim through the grim. I'm too hot. Y'all can make your bets. Y'all small tuna fish. I'm one big catch. I bow down player Cause this right here will be your worst nightmare. nightmare. Work that, work that pop back. Hurt that turn this up and Bang it all up on your surface. Nine to five. I gotta keep that fat stack coming. No matter how big the shark is, the bite right, keep running. Washing cars ain't no place to be a superstar, man. We hoorden juist van uh, collega Willem van deze vanaf het uh, circuit van Zandvoort. Ja, die auto's die vandaag allemaal rondrijden op het uh, circuit... die moeten ook weer gewassen worden natuurlijk. En ze moeten er dus spik en spin uitzien. Vandaar dat we deze plaat rijden. Missy Elliott en uh, Christina Aguilera en de wash. Gaan we op naar het nieuws en weer van drie uur... en dan gaan we ons opmaken voor, jawel... de kwalificatie op de circuit van uh, Monza. Dan gaan we naar uh, Italië toe uh, voor uh, Q1, Q2 en Q3... En eens even kijken hoe onze eigen Max het gaat doen... vandaag uh, tijdens de kwalificatie met die snellere Renault-motor. We houden het allemaal voor je in de gaten bij Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen na het weer van drie uur. En Frasco is de laatste die we draaien.